Bashir zou betrokken zijn bij een nieuw netwerk van militanten in de provincie Atje, dat het gemunt heeft op president Yudo Yono. Bashir staat bekend als de leider van de terreurgroep Jamaa Islamiyah, die banden heeft met Al-Qaeda en verantwoordelijk is voor de aanslagen op Bali in 2002. Daarbij kwamen ruim 200 mensen om het leven, vooral Australische toeristen. Informateur Opstelte begint vanochtend de onderhandelingen om te komen tot een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hij ontvangt de fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders die alle drie een secondant meenemen. Opstelte denkt dat de partijen ongeveer drie weken nodig hebben om een regeerakkoord en een gedoogakkoord te schrijven. Daarna zou de formatie kunnen beginnen. In Servië zijn twee Turks-Nederlandse mannen opgepakt voor drugsmokkel. Dat meldt een Servisch radiostation. De mannen werden betrapt op de grens tussen Servië en Bulgarije. Ze hadden 20 kilo heroïne in hun auto. In Nagasaki is herdacht dat de Amerikanen 65 jaar geleden een atoombom op de stad wierpen. Daarbij kwamen zo'n 74.000 mensen om het leven. 75.000 raakten gewond. Om twee minuten over elf lokale tijd werd een minuut stilte gehouden. En dat was het tijdstip waarop de atoombom in 1945 ontplofte. President Chavez van Venezuela en de nieuwe president Santos van Colombia gaan morgen met elkaar in gesprek. Ze zullen proberen de relatie tussen de landen te verbeteren. Venezuela verbrak onlangs de diplomatieke banden met Colombia, omdat het dat land ziet als een bondgenoot van Amerika. President Santos gaf zaterdag aan de betrekkingen met de buurlanden Venezuela en Ecuador te willen verbeteren. Het weer, bewolkte en plaatselijk mistbanken, in de loop van de middag steeds meer zon, het blijft overwegend droog. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Twee op CFM Goedemiddag en dit was The Limit en yeah. CR. Voor Zandvoort en de regio. En even na twee betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag Rob. Welkom. En dat is na de laatste muziekboulevard van Maurice. Maurice. Nou, nog even een oh. applausje voor Maurice. Mo. Dankjewel Maurice voor je afgelopen paar weekjes dat je gedraaid hebt. Ja. We zien hem alvast nog wel Het waren vier fantastische weken, dankjewel. Okay, ja. <laughs> wij, wij hebben er ook van genoten. <laughs> ja, Maurice, die gaat tijdelijk even stoppen. Hm? Nou, ja, die gaat weer op zoek. Naar, nou, die gaat een nieuwe uitdaging aan in zijn leven. En dat is allemaal hartstikke positief. En wellicht dat hij weer terugkomt in een ander soort programma. Wellicht op een andere tijd. Vast in zeker. Hij krijgt het druk voor zover ik het niet al druk heeft gehad. Maar goed, luisteraars. Wij gaan met, uiteraard met Zandvoort op zaterdag, zoals u gewend bent, weer de nodige lokale en internationale uh, activiteiten bespreken. Waar natuurlijk onder zijn, zoals onze vaste rubrieken, de evenementenagenda. Het circus Zandvoort filmagenda voor de komende week. Om half drie. Nou, ik denk dat hij langskomt. Want gezien het weer. Als het mooi weer is, komt, dan moeten we hem altijd bellen. Maar ik denk dat hij nou langskomt. Maar ja, je weet het niet. Om half drie in ieder geval. Lex van de Hoort met het lokale en enige juiste weerbericht van Zandvoort. We kijken vooruit naar het Jazzfestival volgend weekend in Zandvoort. We hebben twee gasten op het programma staan. Uh, Eén daarvan is Ralf Kras. Die gaat, kijken hoe, die gaat ons vertellen hoe het staat met de reunie van de Maria School. En of hij alle Abrahams en Sarah's heeft weten te vinden. Mm -hmm. Louis van der Mare komt langs en die gaat praten over de biljarten. Het uh, voetbalseizoen van SV Zandvoort staat weer, uh, ze zijn alweer begonnen met oefenen. Daarover gaan we bellen met uh, Joop van Es. Die hebben ja, vandaag uh, twee wedstrijden trouwens. Ja, zowel één het eerste als het tweede oefent. Dus uh, we gaan eens even Joop van Es bellen vanmiddag uh, hoe het daarmee staat. En natuurlijk hebben we daarnaast ontzettend veel muziek. Dat dacht ik ook. Nou, weer een vol programma Albert-Jan. Ja. We gaan maar snel beginnen, hè? anders redden we het ja, niet tot aan vijf we het weer niet. Nee, dan moeten we weer na vijf doorgaan. <laughs> en dan krijgen we de heren van Entertainment <laughs> for, for You, you. weer ja. op ons uh, dak. Ook niet goed. nee, nee. nee, nee. Nee, dat is niet fijn. Dus hier is de muziek hi, hi. bij Salvato op Zaterdag. Girl. Uh -huh. And have we got...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 And he keeps on finding me mijn collega Albert-Jan Vos, een beetje regenachtige zaterdagmiddag. En dan de Weather Girls draaien in It's Rainy Man. Ja, ja, kan helemaal goed, geweldig. He? Allemaal van jou geleerd. Daarachteraan hoor je Carol Emeralds. En Ooh, That Man. Maar dit is een duidelijke link naar de Andrew Sisters van vroeger. Hè? Ja, zo klinkt het wel dus een het beetje. Weer, he? He? Het is weer, weer, weer gejapsendig. Nostalgisch. Ouwe, maar nostalgisch maar nostalgisch in een uh, nieuw jasje. Carol Emerald al oh, uh, drie hits gescoord inmiddels. Dus gaat ja. lekker met deze zangeres. Ja. Trouwens, uh, heb je het gehoord? Er is een klink in de kabel in de horeca hier. Ja, ik hoorde zoiets. Ja. Want, uh, Klink is weer uh, actief. Hij is afgelopen week langs geweest. <lacht> ja. had het druk. Hij heeft een negental horeca gelegenheden namelijk afgelopen week beboet... omdat het rookverbod dat voor alle establishmenten geldt, was overtreden. Hoe hoog de boetes zijn is nog niet bekendgemaakt. Maar afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen... kan het oplopen tot maximaal 2400 euro. Zo. De, de, ja, de voedsel- en warenautoriteit... de instantie die het op, op het landelijke verbod... moet handhaven kwam onaangekondigd... uiteraard bij de Zandvoortse. ...ondernemers binnen voor een controle. bij monden van de gemeentelijke woordvoerster Claudia Plantinga heeft het gemeentebestuur aangegeven dat actie van het VWA zoals het dan de afkorting is niet door hen is geïnitieerd hoorde je wat nog vanmorgen van de burgemeester trouwens ja in nou. de uitzending die zei ik wist van niks dus... nou ja geïnitieerd gedistanceerd zou ook nog kunnen nee geïnitieerd goed maar ze wisten nergens van gezien het relatief grote aantal bekeuringen is het waarschijnlijk dat het VWA regelmatig in Zandvoort controle zal houden Oké, okay, regels zijn regels. Maar wat heeft het dan voor consequenties? Uh, buiten roken. Buiten roken, regen, wind. Regen, ja, oké. Okay. Oké. Okay, dus dat is, dat is niet zo leuk. Nee, het zal ongetwijfeld uh, consequenties hebben. Maar we hebben het, de horeca heeft natuurlijk een hartstikke mooie tijd achter de rug van uh, met, het, met het WK voetbal. En je merkt het meteen hè, bij de horeca. Dus in eerste instantie zullen, zullen ze het niet zozeer merken in de cijfers. Maar ik denk op langere termijn uh, wel, wel degelijk. Iedereen ziet je buiten staan en zo bij de deur ja. en zo, weet je wel. Dus... Uh... Nee, goed. Maar goed het uh, wordt steeds gezelliger. Zeg, maar goed, hij is demissionair. Hè? Bedoel, er komt straks een ander kabinet. Uh, wie weet. En, uh, misschien dat de VVD zegt: nou, uh, we trekken het in, weer, weer in voor kleinere horeca's. Dat soort berichten hoorde ik wel trouwens. Ja, dus, uh, laten we hopen dat het uh, nieuwe kabinet er snel komt, uh, Albert jan Maar vooralsnog, jongens, buiten, dames, buiten roken. Buiten roken, niet meer binnen. Niet meer nee, binnen. Dat niet. mag niet meer. Niet binnen, niet meer. Nee, zeker niet. <laughs> Wij gaan een uh, boogie-googie-googie uh, draaien. Dus een Taste of Honey. Thank Wel lekker, uh, op het Jan. Die disco-sound op de radio. Zo op de zaterdagmiddag. Helemaal goed, gewoon. Ja, dat, uh, dat, dat, dat hoort bij dit programma natuurlijk. En dan boogie-oogie-oogie oogie ook. Van, van, taste, van of a, honey. A taste of Honey. Heb jij ook zo zin in de zomer? Ja. Nou ja ik, het is ik, nog zomer, ik vind, ik vind maar het wel buiten, buiten, buiten regelijkt. Ik maar vind het, regent het, het, maar Ik wak al zomer, dan is het bloed heet, dan is het weer koud. Maar goed, gemiddelde temperaturen zullen G er wel overeenkomen. Maar dan gaan we straks vragen aan Lex van de Hoorn. Gisteren hadden we in ieder geval een hele mooie zonnige dag. Ja, die hebben we mooi er die stemmen gepakt. zitten nog steeds in bij ons, hoor. Vandaar de volgende op de radio, hier de splitsing en wind en zeilen, lange files naar het zuiden Holland plat in de Spaanse zon.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 So Albert-Jan, het weer gaat de afgelopen dagen alle kanten op. Wat een is En de, muzie is dit en de muziek eh, bij CFM uh, ook, je hoort het. is gewoon uh, wind en zeilen van uh, Splitsing. En erachteraan Albert Hammonds. En ja. het never rains in Southern California. Dus als je daar, daar, daar, daar, daar schijnt de zon altijd. Daar hè? schijnt de zon, daar is het zo. De zon. Oh. Ja. Maar gaat de zon ook hier schijnen? Nou, we gaan de vragen aan Lex van de Horen. Voor half drie, hoog tijd voor het weerbericht met Lex. Goedemiddag Lex en welkom in de studio. Goedemiddag ook, dankjewel. Ho, hoi. Ja, ik liep net uh, hierheen en uh, het, het, uh, ja, het spettert een beetje, het mottert een beetje. Het is een beetje vervelend weer, vind ik. Ja, een beetje narrig weer. Een beetje narrig, ja. En uh, de zon die krijgen we vandaag niet te zien hoor jongens. Dat is echt, uh, dat moet je even vergeten. Het blijft een, uh, een grijze bedoening boven ons hoofd. En er staat een matige aan zee vrij krachtige wind, en dat is windkracht 5. En de temperatuur die uh, komt niet hoger uit dan uh, 19 graden vandaag. En de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, dus het langjaar gemiddelde, dat is ongeveer 22 graden. Oeh. Dus uh, ja, het is nog niet echt. Uh... Wat het wezen moet. Nee, maar je ziet het ook aan de, aan de mensen, Lex. Ze weten gewoon niet meer wat ze aan moeten trekken. Moet je nou een jas doen of geen jas aandoen? Nou, gewoon een jas aan. Vandaag is wel jas weer. <laughs> gewoon een jas doen. Vandaag is jas weer. En laat ik nou net geen jas bij me hebben. Nou, dus... jas moet ook niet jassen weer en paraplu bij de hand houden. Want uh, of het echt nog, nog droog wordt vandaag, dat, uh, dat weet ik niet. Er kan best nog wel een buitje komen, hoor. Oké. Okay. Uh, dan morgen. Ja, dan krijgen we de zon toch wel weer te zien, hoor. Dan is het wisselend bewolkt met wat zon en het is dan overwegend droog en met nadruk op overwegend. En er staat een, een matige zuid-zuidwestenwind en de maximumtemperatuur die is rond de 20 graden. Dus toch al een graadje hoger dan vandaag. Mag, mag, mogen we niet overklagen. Dan maandag. Dan uh, is er s'morgens eerst kans op een bui. En in de loop van de dag komt de zon er toch wel flink bij. En er staat dan een matige Noordwestenwind. Die komt dus uit het noorden. En de temperatuur die wordt dan 21 graden. Omdat de zon dus aardig bij komt erop. Oké. Okay. Dus, dus we gaan uh, een klein beetje iedere dag een temperatuurtje omhoog, zeg maar. Uh, ja, behalve dinsdag. Oh. We weer... Dat <laughs> Dat lijkt het lijkt de beurs wel. Ja. ja. Dan gaan we weer naar 20 graden toe. Maar dan hebben we wel een flinke periode met zon. Maar door die. Uh, Doordat er uh, de wind uit het Noord-Noordwesten komt, niet veel hoor, dus er staat weinig wind, uh, wordt het maar 20 graden maandag. Nou, en de rest van de week dan blijft het licht wisselvallig, met een maximumtemperatuur iets onder normaal. En ik moet er nog even bij zeggen, dat woensdag moet je echt op een dip rekenen, want dan gaat de luchtdrukje gaat zakken. En dan, uh, dan hebben we toch wel behoorlijk wat buien, met uh, goed wat wind. Dus ja, als je dat hmm. wilt nalezen tegen die tijd, dat kan dan op uh, www.metiopagina.nl. Ja, en ik heb het gisteren ook gedaan op mijn uh, mobiele telefoon. Het werkt ook heel erg goed, er, trouwens. Dat werkt goed, hè? Ja. Dan zet je er slash mobiel achter. Dan, krijg je, dan heb je een speciale site voor de, mobiele, voor de mobieltjes. Mm -hmm. En uh, natuurlijk op Text TV Kanaal 45. Ja. Even uit de hoogho hooghoed hoor. Heb je een beetje een idee voor volgend weekend al? Volgend weekend. Ja. Nou, nou gewoon niet. Nou. Hoeven. Ik, ik, ik pin je er niet op vast hoor. Het, het, het, het is zo dat uh, om mooi weer te krijgen, moet je een hoge drukgebied boven Scandinavië hebben. Ja. En daar hangt op dit moment een lage drukgebied. En die gaat aan het eind van de week gaat die wat meer naar het noordoosten toe. Vertrekken En dan hoop ik dat het hoge drukgebied boven de Azoren zich naar onze richting gaat uitstrekken. Maar dat is nog niet zeker, want dat is te ver weg. Oké, okay, want vo vol kan wel. Ja, volgende week natuurlijk dat grote jazzfestival. He? Drie ja, dagen lang jazz in Zandvoort, waar we straks nog op terugkomen. Maar, goed, maar echt slecht weer verwacht ik niet voor het weekend. Oké. Okay. Gewoon een redelijke temperatuur, niet al te veel zonders. Maar goed, we niet op te rekenen. Uh, nou, da da daar, daar kan ik nog even niks over zeggen. Okay. Maar goed, tegen die tijd spreken we elkaar weer. Dus volgende week zaterdag uh, dan uh, krijgen we een actuele weersvoorspelling. Yeah. En dan hoop ik en... dat jullie me moeten bellen. Ja. Ja. <hijen> ja. Dat zou een goed teken zijn. Dat zou ja, ja, ik, Het teken. is niet persoonlijk. Ik, persoonlijk, ik hoop je volgende week natuurlijk. niet te zien. Nee. Ja. Nee, <hijen> nee, zo. Dat klinkt ook weer niet zo aardig, meneer Vos. we doen het heel aardig. Oké, oké, We doen het heel aardig. Nou, in ieder geval het weerbericht na te lezen op of slash mobiel vanaf je mobiele telefoon. En hopen dus voor alle toeristen die momenteel in Zandvoort zijn... dat het weer een beetje mooier gaat worden. Hè? Ik help het wel, ja. Dus morgen in ieder geval een stukje beter. En en morgen een stukje beter. En dat de paraplu bij de houden? Oké, okay, goede tip. Dankjewel Lex en tot volgende week. Ja, tot volgende week. Als boven aan de hemel staat... is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.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 Zoals elke zaterdagmiddag om half drie hoor je juist weer het weerbericht met Lex van de Horen. Het enige juiste regionale, enige, juiste, regionale lokale regionale weerbericht. Ja. www.meteopagina.nl En erachteraan hoor je twee platen Stop, Als eerste André van Duin en ja, als de zon schijnt. Als, die, al die schijnt als, als hij schijnt. hè? Als hij schijnt. Nou, morgen gaat hij weer een klein beetje schijnen. Dus, nou, oké. Okay. Vandaag in ieder geval absoluut niets. Goed. Dan absoluut niets. Niet. Maar morgen. <laughs> en de, en, en erachteraan hoor je trouwens Lisa Loewi en Lidl bij Lidl. Ja, in het kader van opsporing verzocht even het volgende. Want in de nacht van woensdag op donderdag 21 juli zijn meerdere glas-in-loodramen van de Agatha-kerk met brute kracht vernield. Sochtends vroeg ontdekten voorbijgangers de vernielingen aan de kerk. Ook het gronds... ...pot Licht in de stoep, afgedekt met dik glas, dat de kerk bij donker verlicht, moest het ontgelden. Mochten omwonenden of passanten iets gehoord of gezien hebben van de vernielingen en/of de daders, dan kunnen zij zich melden bij politie Kennemerland... Telefoon 0900 8844 0900 8844 of eventueel anoniem. Nou, dat zou ik. Hè, dat is niet nodig, denk ik. Maar goed, kan anoniem. Via meld misdaad anoniem 0800 7000 0800 7000. Iedere tip die kan leiden tot de aanhouding van deze vandalen, want daar lijkt het toch echt op, is natuurlijk van harte welkom. Oké, okay. tot zover het nieuws. Weer wat muziek, wat Franse deuntjes. We gaan ja, de ja, de De tour zit erop, maar uh, wij, wij gaan even... gewoon door. Wij gaan gewoon door. door. Ik moet toch even kwijten Albert Jan op de radio, Wat hebben wij een geweldige glazenwarser bij ze glazen hier bij mij. Ja, enig, Hij maar... is al de hele dag bezig, dus als er iemand een tip heeft uh, hoe je dat raam nou eindelijk afkrijgt, dan uh, kan, kan je hem melden bij de studio aan het uh, Gastelsplein. Elke tip is voor harte welkom. En de eerste tip, die wordt beloond met... Uh, twee minuten zendtijd. Twee minuten zendtijd? Of een date met Roy, bijvoorbeeld? Een date met Roy, ja. Ja, nou oké. Okay. Meld je snel aan. <laughs> over dat ene plaatje, albertje. jan Jawel, jawel. Ja, nou, nee, toch... nee, oh, nee, die ene niet. Nee, nee, nee, dat vond jij helemaal want niet. Want onze nieuwe gast kwam al binnen, dus ik denk ik, ben, ik moet even iets anders. Uh, een anders... biljartplaat of zo. <lacht> <lacht> een biljartplaat, <lacht> <lacht> ja. ja die... Yo, de, de cool notes trouwens uit de jaren tachtig en come around and spend the nights. Dat was hem. Dat was hem. Oké. Okay. Oké, okay, nou jij gaat ondertussen doorzoeken, uh, neem ja, ik jij maar op, dan Louis, ga ik. Goedemiddag. Louis, goedemiddag. Welkom in uitzending. Ja jongens, goedemiddag. Weer. Louis van de Mei. We zijn er weer, hè. Ja, gezellig. Op deze regenachtige dag. Ja. Oh, wat een smerig weer. He. Ja, maar ja goed. Wel gezellig kroegen weer straks weer. Daarom, dat bedoel ik. He? Alleen binnen mag je niet meer roken, hè? Nee, dat weet dat je. dat is waar. Daar hebben het waar. net ook over gehad, dus... Uh... Dat heb ik gehoord, ja. Dat is afgelopen. Nou ja, gaan we lekker buiten staan. Hey, wat afgelopen is, maar wel een enorm... Uh, ja, je hebt een mooie schilderij of een lijst bij je, zeg maar. Ja. Wij hebben natuurlijk uh, afgelopen seizoen voor Kika geboljard Als team van vier personen. En... Uh, daar hebben we heel veel uh, acties aan besteed. Al uh, tegenstanders hebben uh, meegesponsord zeg maar. We hebben een, uh, ja, we hebben bij Albert Heijn staan leuren om geld. En uh, we hebben een heel mooi bedrag voor Kika uh, bij elkaar gebilljard. De biljarters van Café Oomsteen. En die hebben 1800 euro bij elkaar uh, opgehaald in Klasse. één seizoen. Geweldig ja, 100 euro. Ja, dat is toch uh, leuk, leuk, leuk, bedrag. We wouden eigenlijk 2000 halen, maar dat hebben we net niet gehaald. Maar we gaan. Uh, ja, dit jaar, in het nieuwe seizoen, gaan we ook weer voor een heel goed doel spelen. Okay. Maar wat weten we nog niet. We nee. moeten dat nog eventjes uh, bepalen. Heb nee, hoe, hoe hebben jullie dat met het uh, biljart ingezameld, dat geld? Nou, dat ging om de poedels. Dus als je een bal miste, moest je een dubbeltje betalen. Nou, en het is, uh, zijn aardig wat poedels geworden. Ook de tegenstanders hebben daar aan meegedaan. Dus ja. het was elke avond dat we speelden werd er toch wel een eurotje 40, 50 opgehaald. Dus uh, ja, dat is een leuk bedrag. Hebben jullie heb, is, heb je het geld inmiddels overgemaakt naar Kika? Ja, het is uh, 15 juni is het overgemaakt. Ja. En daar is de bus gelegd en geteld. En daar hebben we ja, een heel mooi bedanktje voor gekregen van uh, Kika. En daar zijn we best wel trots op eigenlijk als team. Kun je even beschrijven wat jullie gekregen hebben van, uh, van Kika? Nou, je ziet allemaal... Uh... <coughs> Ik zal even de tekst lezen. Ja. Wij bedanken Biljarders Café Oomstee. Mede dankzij jullie bijdrage heeft Kika de kans om kinderen met kanker sneller te genezen. Ontzettend bedankt. Uitgereikt op 15 juni. Nou, dan zie je wat uh, ouders met uh, kinderen die heel erg ziek zijn. Die steken ja. een duim op en het is gewoon, ja, dat ja, is een uh, ontroerend uh, beeld, vind ik wel. En dat nou. is wel mooi. Geweldig hè? En de dus. lijst komt in uh, Oomsteed te hangen? Ja, die hangt al, die hangt ja, al in Oomsteed. Ja, ja, hele... Jij hebt hem even gestolen. Dus ik heb dus... hem net even gestolen, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> even bij de schoonmaakster, die was nog even aan de schoonmaken, dus ik moet even wat uh, meenemen. Maar goed, uh, ja, dat is gewoon uh, heel leuk. En ja, je, je doet dat met z'n allen, ook de ja. tegenstanders. En uh, ja, dat is gewoon, uh, je speelt voor een goed doel. En die doel. vonden het ook al gelijk klaar, doen we hem. allemaal allemaal, allemaal hebben ze meegedaan, dus uh, ja, dat is gewoon wel leuk. Nou, even op het biljard terug te komen. Want ja. ik heb niet veel te melden, maar wel iets. Dat nou, ik vind dit al... Niet veel te melden. 1800 ja, euro voor de ziekenhuis. Ja, dat is uh, mooi. Nou, dat willen we volgend jaar. Zeker naar de 3000. Want wat gaan we doen? We gaan met twee teams in de competitie spelen dit jaar. Oh. Dus er komt een team bij. Nou, de naam is nog niet helemaal bekend. Maar uh, ook die competitie zelf is uh, van 32 naar 48 teams vol seizoen. Zo. Dus het, uh, ja, het drie zit enorm in de lift. Nou, ja. Wij gaan met twee teams meedoen. Een eerste team en een tweede team. In ieder geval uh, ja, we gaan we wel de sterkte een beetje verdelen. Dat we niet allemaal sterk in één team hebben. Dat heeft ons vorig jaar in de finale een beetje opgebroken. Ja, want uh, naarmate je beter bent heb, ja. krijg, je, krijg je een andere verwerking. Ja, de handicap was wel even te groot. Ja. We hebben wel dit jaar de halve finale behaald. Nou, uh, dat is al een heel mooi resultaat. Ja. Met het hoogste team gemiddelde. Dus uh, daar waren we ver uit het best in. En dus we hebben gewoon heel goed gebiljart. Ja. En voor een goed doel. Ja. En dan gaan we zeker uh, het aankomende seizoen weer doen. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is grandioos. Ik bedoel, je zegt ik heb niet, niet veel te melden. Maar ik vind het enorm, uh, enorm belangrijk om te melden. Ik ben blij dat je even naar de studio hebt willen komen. Ja. En uh, nee, grandioos. Verder nog, jullie gaan met twee teams spelen het komende seizoen. Twee teams. Wanneer gaat beginnen? Het begint, uh, begin september begint de competitie. Ja. En die duurt tot uh, mei. Als mensen zich uh, aan willen melden om nog uh, mee te doen, kan het nog, Louis? Dat niet? kan, nee. Als je moet, dat moet wel goed zijn hoor, want uh, we moeten wel goede biljarters hebben. <laughs> Echt, uh, ja. Echte profis. Nee, maar goed. Wij, we hebben, kijk, een team bestaat uit uh, drie personen, ja? maar we willen per team zes hebben. Ja, nou, om uh, ook een beetje te leren en uh, ook vakanties ja. op te vangen. Nou, we kunnen nog wel één of twee hele goede biljarters uh, gebruiken. Ja. ja En uh, ook supporters uh, zijn welkom. En uh, die ook een duit in het goede pot doen. Hè, dat uh, doen we ook wel. We gaan even langs hè, na afloop van de wedstrijd. Ook even bij de klanten. Nou, dan komt er ook nog eventjes een eurotje of twintig bij. Dus zo doen we dat. Zo vangen we dat een beetje op. Nou, nou nog één nieuwtje over Oomstee. Dat we 4 september hebben we weer uh, het Oomstee open, open. Ja. Het golf uh, jullie gebeuren. Gaan ook, jullie gaan ook golven. Het, ja. gaat, het gaat ook, staat ook weer... Uh, dus daar kan je ook mee inschrijven. inschrijven. Inschrijven lijst achter de bar. Achter de bar. Achter de bar dus ja, helemaal uh, goed. Uh, hoe is het met de, hoe is het met de, de kwartaal uh, uh, bulletin van jullie? Dat weet ik niet, maar die oh. zal er wel eerder weer aankomen. Okay. Dat nou. weet ik niet precies. Hou ons op de hoogte met het biljarten. Hou ons op de hoogte met de ontwikkelingen van, uh, van uh, verdere activiteiten. Het nieuwe goede doel willen we En natuurlijk ook de ja, nou, kom, uh, kom ik zeker even melden. Okay. En ook de, ook de teamsamenstellingen en zo, dat vind ik altijd wel leuk. Goed. Oké. Okay. Louis, tot zover. Hartstikke bedankt. En okay. tot de volgende keer. Yo. Dankjewel.